Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Het kabinet lijkt vast te houden aan hun oorspronkelijke stikstofplannen. Over acht jaar moet de stikstofuitstoot met de helft minder zijn. Daar wijken ze niet vanaf. Volgens natuur- en milieuorganisaties is dat vandaag gezegd in de gesprekken met bemiddelaar Johan Remkes. Bij het overleg waren onder meer natuurmonumenten en Greenpeace. Wat hem betreft is er ook geen ruimte voor uitstel van de stikstofdoelen. Een deel van de allerrijkste mensen in ons land betalen minder belasting doordat ze een goed doel oprichten. Voor zo'n Goede Doelenstichting kun je bij de Belastingdienst een speciale status aanvragen... waardoor je niet of nauwelijks belasting aftikt... De Belastingdienst weet niet precies hoeveel mensen gebruik maken van deze constructie. Er is natuurlijk maar een beperkt team van de Belastingdienst dat zich daarmee bezighoudt. Er is weinig digitalisering op dat gebied. Er gaat nog veel op papier. Dus ik kan me zo voorstellen dat niet al die ambies handmatig gecontroleerd kunnen worden. Het kabinet komt later dit jaar met een reactie. Tom Dumoulin stopt per direct met wielrennen. De renner van Jumbo Visma had eerder al gezegd... aan het einde van het seizoen zijn carrière te beëindigen. Hij wilde eigenlijk nog de tijdrit op het WK in Australië rijden. Maar daar zit hij nu vanaf. De tank is leeg, zegt hij. En op een hoop plekken zie je vanaf vandaag groepen jongeren... met dezelfde shirtjes en een dikke glimlach rondlopen. In meerdere studentensteden is de introweek begonnen. En in Utrecht is het een bijzondere editie. Er zijn ook voor het eerst mbo-studenten welkom bij de uitweek. Adam is zelf mbo-student en heeft daarvoor gezorgd. De, de, uit, de uit is gewoon het begin van het studentenleven. En als zij mbo's te binnen krijgen, dan het van, het zorgt ervoor dat mensen meer begrip krijgen voor mbo en meer mbo's te leren kennen. En onderling soort van meer uh, connecties ontstaan. En daar, daar gaan we heel erg achteraan. Want we zijn er ook, we horen erbij en we zijn ook belangrijk. Jullie houden ook van bier en muziek? Oh, dat is zeker van bier en muziek. Dat kan ik zeker met een paar vrienden aan vertellen. Ja. Ook in Groningen, Rotterdam, Leeuwarden en Leiden is de introweek afgetropt. Andere steden als Tilburg en Maastricht zijn volgende week aan de beurt. En dan nog het weer, vanavond hier en daar een bui. Vannacht klaart het op, morgen zon, op de meeste plaatsen droog... en dan tussen de 25 en 30 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de AWB. In Noord-Holland is de A22 Bevenwijken richting Velsen... nog steeds dicht bij de Velsen tunnel door het ongeluk vanmiddag... waarbij een lading vis op de weg terecht kwam. Het opruimen duurt zeker tot 10 uur vanavond. Je kan vrij makkelijk omrijden via de A9, de Wijkertunnel. Tot zover de verkeersinformatie.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 Surprise! A brave but heartless.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 Als hij niet eh, met een Amtsketen door het dorp heen loopt of wat dan ook. Dat eh, zeggende eh, zeg ik dat er ook nog eh, een nieuwe single... Eh, wat zeg ik eigenlijk? De laatste single van Siggy in dienst. En die komen dus ook uit zijn antwoord. En...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 as well.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 Go and say goodbye But you never left my mind I was told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 Even het verfrissende geluid hier bij Alternative FM High HP Vince samen met DJ Lamba en Broken. En daarachter dus één van de twee singles, want dat noemen we met een mooi woord een dubbele a-kant van Siggy en Dins met Hoe het Was.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 Geval. Ik zit te denken moet ik in vast, we met klanten klant opbouwen Ruzie met moe, geef met moe, ik doe dan de kou yeah. Het was anders toen ik liep met die rugzak Toen ik dan met timsje aan de bussen. Het Dat waren jongens met drie. Soms wil ik terug, nou het was Mijn moeder die me schreeuwt, ging naar buiten zonder jas En hij in de pauze, een beetje gaas in de klas Bij de kassa en piep had geen money om mijn pas Ik wil dat het niet zo was, wilde dat het niet zo was Nu lopen jongens hier met strepen in de tas Zeg, sorry sorry voor de twijfels die ik heb. veel beschadigd, weet niet eens meer wie ik tracht. Nu heeft die man niemand gepakt, ik hoor dat het, het niet zo hard Het werk ballon, zie dat we met de dag weer beter worden. Nog bij de start, maar voor mezelf had die race gewonnen. Nog op het rechte pad, ik hou het zelf straight in bocht. Ik richt een vinger, niet mijn hand, zeg niet te gretig worden. Zie het van mijlen ver als dingen voor geen meter klop.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 Uh, alles heeft ook uh, te maken met uh, uh, de man die ook uh, naast mij uh, zit. En dat is uh, David Molenburg. Want die doet mee. Uh, nu even niet, want uh, ik denk dat hij even bezig is. Of, uh, of wil je wat, uh, wat zeggen? Ik uh, weet hey, het hey, niet ik, hoor. De, ik zit even mee te, mee te schrijven met jou. Om de, oh oké. Okay. Ja, nou ja, in uh, onafvolgbare wijze weer het hele programma omgooit.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 Do you still think I'm pretty? Before I react I'm showing you the best Still think I'm pretty? In my flaws, but if I did, would you still think I'm pretty?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 Ja, ja, ja. Nou, ik uh, ga eerst uh, deze even draaien. Tot aan ja, ja. het nieuws van uh, 8 uur. Ja, nee. een beetje... Ja, nee. Doe, zit hier een beetje al mijn, mijn kruiden. Ja, ja, ja, dat maakt niet dat uit. Dat gaan we niet maar, doen. Nee, maar dus, ik heb, ik heb, er, ik heb er, <laughs> er straks nog wel eentje van. Oké, okay, hoor. Dus, uh, <laughs> ja. dus komt allemaal goed. Uh, dit is uh, uit Rotterdam. Want uh, dat uh, is uh, de plaats waar deze jongens muziek maken. En zoals gezegd, tot aan het nieuws van 8 uur. Karen is een punk.